4 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Lohan Stassen volgt Barry Matlener op als delegatieleider van de PVV in Brussel. Dat heeft PVV-leider Wilders gezegd tegen het ANP. Eerder vandaag werd bekend dat Stassen stopt als fractieleider van de PVV in Limburg. Matlener keert terug naar de Tweede Kamer. Op de A1 bij Apeldoorn heeft een boot enige tijd de weg geblokkeerd. De boot, een kruising tussen een sloep en een speedboot, gleed van een aanhanger... en raakte daarna een passerende auto. Bij het ongeluk raakte niemand gewond... De boot kwam op zijn kop op de snelweg terecht. Inmiddels is hij naar de kant gesleept en zijn alle rijstroken weer open. Kofi Annan, de vn gezant voor Syrië, waarschuwt voor een complete burgeroorlog. Volgens hem komt zo'n groot conflict iedere dag dichterbij. De voormalige VN-chef deed zijn uitspraken op een congres van de Arabische Liga in Qatar. Qatar heeft hem gevraagd een uiterste datum te stellen voor zijn vredesmissie. Annan werkt nog steeds aan zijn vredesplan, ondanks herhaalde oproepen om de missie in Syrië als mislukt te verklaren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 Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden. Dan maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie presenteert vijf files. Om te beginnen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hoevelaak en Afrit Buntschoten 6 kilometer in de rij staan. En daardoor loopt het ook vast op de A28 Amersfoort-Utrecht... bij Soesterberg, 5 kilometer. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst... en Knopert Hoeverlaken 2 kilometer... Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Daar wordt dit hele weekend gewerkt aan de Van Brienenootbrug. En daardoor staat er al de hele dag een file bij Knoop het Ridderkerk van 4 kilometer. Als laatste de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Er staat een heel klein aanhangwagentje scheef op de rechterrijstrook... tussen Afrit Oud-Beijerland en Afrit-Numansdorp. En de file is 2 kilometer.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 Tot half vijf in een zonnige Amsterdam foyer in de nok van Carré. En wat gaan we nog doen dit half uur? Nou, 80 seconden van de twee jongens op saxofoon. Die worden aangeprezen door Thies Mellema. Die is ook saxofonist, dus die weet waar hij het over heeft. We bellen met Pepijn Gunneweg, die is met zijn collega's van de Ashton Brothers. Onderweg voor de voorstelling. Hij zit inmiddels in de bus. En nu slaan wij een boek open. Opium's Boekenclub. Ons lezerspanel bespreekt elke maand een boek dat u heeft gekozen via Facebook. Vandaag... Liefde heeft geen hersens van de mensje van Keulen. Een roman over de Haagse weduwe Romy, haar huisbaas Harro en alle mensen die hen omringen. Trouw prees van Cullens, oog voor detail, de licht dansende stijl en haar vermogen om levendige echte personages te beschrijven. De Telegraaf vond de karakters echter schetsmatig en karikaturaal en was teleurgesteld in de plot. Maar wat vindt ons panel? Dat vinden wij eigenlijk veel belangrijker. Jacobina Kunnen aan tafel, Clara Korstens en Pieter Portman. Uh, uh, Pieter, uh, kende jij uh, uh, de, de, de boeken of het werk van mensen van Cullens? de verhalen bijvoorbeeld? Voor nee, ik het... nee, heb nog niet. nooit wat van gelezen. Nou, jongen toch? Hoe is het mogelijk? Ja, ik, ik schaam me er een beetje voor. Want ik, nee, dat uh, kan. Er is heel veel om te lezen, tenslotte. Maar... Ik moet erkennen dat ik, uh, dat ik het. Een, ja, mag gelijk beginnen, of niet? Want ik, ben, ik, wil, ik sta op te ja. trappelen om ja. iets van te zeggen. Ja. Uh, ik was erg op mijn hoede. Als je een boek uh, voor je krijgt met een zwarte kat op de voorkant. Mm. Dan, uh, dan moet je op je hoede zijn. En als die kat dan nog Freddy heet. dan begint het echt, hè? Freddy uit uh, Nightmare on Elm Street. Ja. Dan denk ik van nu gaat het echt uh, dan gaat het een thriller worden. <laughs> En uh, dat werd het ook, maar dan onder de huid. Oké, okay. prachtig. Straks verder. Jacobina, uh, jij ooit iets van haar gelezen? Nee, ik ook niet. Ik schaam me ook, ook diep. Ook niet? Nou, ja, zeg. En Clara? Ja, ik wel. Jij wel? Ja. <laughs> en wat had je gelezen? Bleken zomer? Ik heb Bleken of... zomer in ieder geval gelezen. Olifanten op een web. En nog een paar verhalen. Eén verhalenbundel, verhalenbundel heb ik gelezen waarvan ik de titel kwijt ben. Hmm. Omdat het zo'n compact geheel is. Ja. Maar uh, ik... Uh, ik ik vind haar een hele, ik weet niet, een goed observerende dame. Ja. Dat vind ik vooral, ja. nou, nou zei Pieter net al vanwege de omslag, die, die zwarte prachtige zwarte kat uh, met daarboven de rode letters. Liefde heeft geen hersens. Een soort verwachtingspatroon. Uh, Clara had je ook al iets, uh, Jacobine had je ook al een, een, iets, een verwachtingspatroon? Ja, en ik vond, als ik iets negatiefs mag zeggen, van twee boek, het hebben een geweldig boek. Hm? Ik vond dat de titel, ik haalde, het er niet meer, ik haalde het er niet helemaal uit. Voor mij was er een ander thema wat over. Beheersten. Wat voor titel had jij als suggestie? Uh, nou ja, meer, meer iets van eenzaamheid. Ja, dat is natuurlijk wel erg cliché om dat in een titel te zetten. Maar meer, meer geëikt op de eenzaamheid van alle personages. Ja. Okay. klaar. Hè? Als ik een andere titel zou moeten bedenken, maar dat hoeft niet, want ik vind de titel wel goed gekozen. Dan, ik vind het, uh, het leidmotief, als ik dat in het mooi in het Duits mag zeggen, is voor mij de hunkering. Ja. Er is echt... Uh, Lang, iedereen ja. hunkert naar liefde. En ik mm. vind dat ze dat heel mooi uh, omschrijft. Ja. Oké, okay, la laten we eerst even uh, een mensje zelf van het woord laten. Uh, zij vertelt waar volgens haar, en dat is altijd interessant, het boek over gaat. Liefde heeft geen hersens is een roman. Die zijn, uh, ja, zijn hele inhoud en uh, zijn titel heeft u dank aan de eerste zin. Namelijk Liefde heeft geen hersens. Niet dat het nou alleen zo is dat alle personages op een of andere manier de liefde beleven, maar er zijn wel veel verschillende soorten liefdes... die ter sprake komen. De vrouwelijke hoofdpersoon ten opzichte van haar overleden man... ten opzichte van een mogelijke nieuwe minnaar... vooral ten opzichte van haar zoon van 18 en haar dochter van 20. De dochter die ja, verliefd is op een, een 100, 200 kilo wegende man onder de tatoeages... Dan is er nog een huismeester die een geheime liefde heeft... voor de vrouwelijke hoofdpersoon die bij zijn moeder woont. Die hebben natuurlijk ook weer op zich een hele andere band. Die liefde komt aan alle kanten toch wel op een of andere manier... ter sprake, tevoorschijn, geheim of niet. Maar dat is niet de enige leidraad. Er is natuurlijk ook nog... Uh... Spanning en uh, Hitchcock gaf dat de term uh, McGovern. Dus er is iets raadselachtigs aan de hand. En er is zelfs een dode waarvan onbekend is of die nou ja, vermoord is of dat dat nou een natuurlijke dood is. En ja, daar moet ik maar verder niks over zeggen. Dat moet je misschien wel schrijven, maar niet verder vertellen van Keulen. Uh, Clara, je, je had al eerder werk van haar gelezen. Uh, um, is, is, zijn de personages zoals zij ze beschrijft... Met die, met die man van 200 kilo en dergelijke... ik, ik vond het van die typische van Keulen personages. Had jij ja, de, dat, dat vind ik ook wel. Ik moet zeggen, het is wel uh, lang geleden... Olifant op het Web was ook een ander soort boek... als uh, was geen echte roman uh -huh. Maar de personages hebben wel iets... Uh, ja, ja, zij zet ze... Scherp neer zonder ze te. nou ja, soms wel te veroordelen. Maar het is niet keihard nee. of zo. Er en... zit ook een soort. deemoedigheid ja. in. En, en die Romy, wat is dat? Die vrouwelijke hoofdpersoon, wat is dat voor, voor, voor personage? Ja, ik moet zeggen dat ik me wel uh, vooral aangetrokken voel tot Romy als hoofdpersonage. omdat ik uh, me in haar gedachtegang zo goed kan verplaatsen. Ze het is een, het is een, handeling, een handelingsgericht boek. Hè? Er wordt van alles gedaan. Mm -hmm. En alles wordt ook omschreven met. Uh, tot in de finesses. En dat vind ik eigenlijk ook heel leuk. Ja, maar en... Hoe bedoel je het dan? Weinig, weinig... Uh... Zij is geen denker, vind Aha. ik. Dus in die zin, liefde heeft geen hersens. Het is natuurlijk ook geen denker. Ja. De andere, Haro, wel. Maar dat is niet iemand die uh, in de liefde aan het denken is. Die handelt ook vanuit de onderbuik of... Ja, vind ik. Ja, wat, wat, wat, wat, Jacobi, wat vond jij van de, van, de, van de personages en van deze Romy om daarmee te beginnen? Ja, ik had veel meer met haar. Ik, z, zij voert een strijd die volgens mij niet te winnen is. Wat voor strijd? Nou, toch een strijd om aandacht, om, om, om haar verlangens uh, verwezenlijk te zien. Uh, en uh, ze, wil, ze wil de liefde van haar kinderen. En uh, nou, je weet dat het gewoon een hopeloze strijd is. En dat intrigeert mij, van hoe loopt dit verder af? Hmm. Hopeloze strijd, Pieter? Hey, Rick, hey, ja, zal heet? ik me maar de, met de man identificeren. <laughs> Haro, uh, ja. Uiteraard Harro, Haro, hè. De, de, de, de liefde kent geen hersens. Bedoelt volgens mij, liefde heeft hele andere uh, motieven... die uh, uit de donkerste krochten van het hart komen. En zo'n Harro, ja, dat, dat is een man die fascineert, hè, die, wat, wat is dat voor een rare kerel? Ja, vertel. Ja, dat is een rare man. Die, ja. je, je weet niet zo goed wat hij wat nou... Uh, hij bekijkt anderen vanuit uh, de camera's. Van uh, die, die kan, die, Hij kan via camera's kan die anderen bekijken. En dan, en, en Want hij, hij, is, hij is een soort uh, huisbaas Hij is een soort huisbaas, huisbouw, ja. En, en, en dan woont hij bij zijn moeder. En dan die relatie met die moeder, prachtig ook in de laatste hoofdstukken beschreven. Ja. Waarin die moeder hem in de gaten houdt. En, uh, ja, dat, dat, dat zijn toch de, de, de personen waar je af en toe in het nieuws zo'n krantenberichtje leest... die eruit nee. knallen die rare dingen doen. Ja. En Haro kan hele rare dingen doen. Ja. Ja. Nou ja, die, die, die, die, die Romy die kan ook hele rare dingen doen, want die laat, een, die laat iemand zitten... terwijl het lijkt erop dat ze dood is, Jacobi. Ja, um, een buurvrouw. vond ik niet ongeloofwaardig hoor. Nee, nee ik, ik, ik, ik, het is meer de angst voor het ontdekken dat je doorgaat met handelingen verrichten. Zij gaat dan bezig met, met stofzuigen. En ze weet eigenlijk wel dat het, dat het zo is. Dat... Dat, is toch, dat is toch gek? Dat je, dat je niet zegt van help, ik, ik ga ja, nu een kan ambulance Ik kan je voorstellen, ik heb het een keer met een oude kat gehad dat ik dacht die is zo stil. Ik ga gewoon van alles doen in huis en dan. Uh, dan zal die dadelijk wel opstaan of zo. Ik bedoel, misschien geen goede vergelijkingen, Kat. Hmm. Maar wel, wel dat je doorgaat. De angst voor het ontdekken. Voor het weten. Ja. Dat, dat, dat kan. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, klar, kun je je ook voorstellen dat, dat je dan niet handelt? Dat je dan niks doet? Ik moet zeggen. Ja, dat weet ik niet hoe dat. Ik heb dat niet zelf meegemaakt. Maar zij is wel iemand die gewend is om met doden om te gaan. Hè, vanuit haar beroep. Dus in die zin. Ik vind wel Want dat het geloofwaardig is. Ze werkt bij een. Ze werkt bij een begrafenisondernemer. Ja, ja. En ik vond. Ik vond dat het in ieder geval geloofwaardig gemaakt is. Ja, ik kan me wel voorstellen. Het is een soort onzekerheid, zo van wat moet ik nou? Maar ze, ze is denk ik ook de angst om te verliezen, om weer te verliezen. Dat haar die handelingen laat doen als dat stofzuiger rond dat lijk. Aha. Dat ze bang is dat ze weer iemand verloren is. Ja. Pieter, ah, ik ken het ja. fenomeen ook wel uit de, uit de praktijk. Dat Een collega mij vertelde dat hij een anamnese, je week, je week ja, anamnese, anamnese afnam bij een oude dame. En die gaf steeds maar geen antwoord. En dan zat natuurlijk een, een zoon naast die de antwoorden gaf. En aan het <laughs> eind van het gesprek <laughs> nee, hè? bleek ze overleden. Ach, de, dus um, dus de bizarre, het bizarre dat je, dat je rondom een overledene gesprekken voert. dat, um, dat kan ook wel. Ik, ik kan hem ja, ja. me voorstellen dat je dat toch koestert. Van, ja. Die heb ik dan nog even bij me. Is er een fragment uit het boek uh, wat jullie is? bijgebleven, zegt Robina. Ja, eigenlijk, die, die, die, die beginscène... dat ze aan het stofzuigen is rond dat lijk. Ja. En gewoon hele gesprekken voert met, met die vrouw. Dat uh, vond ik heel bizar. Dat, uh, dat is wel het fragment wat me blij zou blijven. Ja, Klara? Ja, ja, daar had ik ook de scènes met Romy. Maar toch ook die laatste scène tussen die moeder... En, en, en Harro. Ja, die is prachtig. Waarbij het maar... Ja. ja, nou ja. Hij vermoordt haar net niet. Weet je wel? Dat die die spanning zit afloopt, erin. Nee. En dat vind ik heel goed, uh, ja. heel goed gedaan. Pieter? Ja, ja dat, dat vind ik ook. Die laatste scène tussen Harro en zijn moeder... Ja. Of gaat onder je huid zitten. Dat vind ik zo, ja, zo is toch mooi. Geknijpt, het, dus de, de, ja. de, de, de eerste scène en de laatste scène. En het ja. lijkt dan alsof het boek verder in het midden een beetje in elkaar zakt, of niet, Jacobine? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee want nee. Het, is, het, het is eigenlijk ook een, in die zin een soort thriller. dat je misschien niet direct op zoek gaat naar hoe dan het. maar uh, iedereen kan iets te maken hebben met de dood van uh, Irma. Hm. En dat, is, uh, dat geeft een, uh, een spanning die. Uh, ja, en waar is, Freddy, waar is Freddy, En waar is Freddy? De, de, de kat op de, de kat. Kat. Ja, Ik weet, weet het nog niet. Maar, maar ik, nog vond, niet. ik vond wel dat het plot niet centraal stond, maar de personages. Het is niet een literaire thriller. Zo, zou, nee, zo nee, wordt het nee, ook niet, niet benoemd. Nee, nee. Maar de personages zijn erg de belangrijk. De personages. En dat is ja. leuk, want daar had uh, Menchia van Keulen nog uh, ja. uh, aan jullie een vraag over. Ik wil de boekenclub vragen uh, hoe ze het vonden om dit verhaal... dat zich binnen drie dagen afspeelt... Um, verteld te zien via twee hoofdpersonen. De vrouwelijke Romi en de mannelijke Harro. Of ze de, het verhaal dus op die manier goed konden vasthouden... vanaf het begin. En ook, en dat is een vraag die ik uh, zelfs in mijn uh, nabije omgeving... niet heb durven stellen, of ze een voorkeur hebben... van één van die twee hoofdpersonen, dus één van die twee vertellers. Dat zijn eigenlijk dus twee vragen. Laten we beginnen met die eerste, die, die perspectiefwisselingen. Of jullie die konden volgen, Jacobina? Ja, Dat vond ik eigenlijk wel logisch. Ja? ja Want het ene uh, hoofdstukje ben je daar... nog in, in ja, via de ogen het van Rome aan het kijken... en het volgende ben je via de ogen Rome. Ja, Harald. maar er wordt volgens mij eerst even een beetje uitgezoomd... en daarna ingezoomd op, de, op die ik-persoon. Dus het uh, gebeurt heel uh, natuurlijk eigenlijk. Aha. Ja. Ja. Klaar. Nou, ik denk dat het ook in de stijl zit. Uh, Romy is vooral aan het doen en aan het handelen... en uh, denkt daarbij zijn, veel kortere zinnen ook... En uh, Haro is toch meer uh, de denker en deg degene die het allemaal een beetje stiekem... Uh, dat, dat komt er ook. Er zijn langere zinnen, er zijn langere stukken, zit er zitten weinig dialogen in. En, ja, de stijl zegt ook ja, ja. heel veel over de personage. Dus, dus mensen heeft de, heeft de stijl aangepast ja, aan de persoon? die, ja. aan, die aan het woord is? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat het bewust ja. is. Ja. Maar, Pieter? Dat vind ik knap gevonden, was niet opgevallen, maar... Uh... Je zit er wat, uh, wat beter in, hoor ik. Ik, ik lees met name s'avonds. En um, dan ik, heel af en toe moest ik even teruglezen. Dat Ik dacht, van niet helemaal de aandacht erbij. Een beetje moe ook. Want zij begint dan een nieuw hoofdstuk met ook een andere ik. En dan ben je, wacht, wacht, denk je, wacht even, wie, wie is dit nou? Want dit, dit, dit klopt even niet. En dan heeft ze een andere ik te pakken. En, uh, dus je, moet, uh, je bent, moet op je hoede zijn. Ja, ja. ja. ja. En wakker. En bakker. Bakker. Ja. ja, Dus het uh, vereist wel een uh, uitge, uitgeslapen geest, het ja. boek. Ja. Dat, dat sowieso. Voor de gevorderde lezer. Voor de gevorderde lezer. <laughs> ja. dan, dan de tweede vraag. Uh, of, of, of jullie een, een, ja, een, een, een favoriet hadden van die twee. Wie, wie had je liever als, als leidend karakter, Clara? Ja, ik moet zeggen, ik dacht eerst Romy. Maar ik, moet, ik vind die Harro wel uh, als personage veel, uh, veelzijdiger op de een of andere manier. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mm -hmm. Terwijl ik in uh, volsmadig eerder me thuis voel meer bij Romy. Maar ik vind de ander interessant. En hoe komt dat? Ik denk omdat hij meer geheimen heeft. Hij, heeft dus, hij is veel minder een open boek. En dat vind ik interessant. Dat vind ik mooi. Als ja. uh, lid van een boekenclub, het heeft over een open boek. Wat, uh, Jacobina, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, inderdaad, gevoelsmatig heb ik ook meer met Romi, Maar ik hmm. denk, als het echt een literaire thriller zou, uh, hebben, zou zijn... als hij die, die pretentie zou hebben, dan zou ik uh, Harro als hoofdpersoon nemen. Ja, dus ja. Uh, hebben we, uh, twee keer de, de Harrow? Ja. Haro. Haro. Haro. We gaan Haro. aan Harro denken als we dood zijn. Dat doet zijn moeder ook. <laughs> <He>? Prachtig. <laughs> dus, mo dus mocht er een remake komen van het boek... dan uh, graag vanuit het perspectief van Harro... Uh, ja. beschreven, mensen van Keulen. Uh, ja, tot slot. Uh, e eerst het boek een aanrader. Dat wil ik ook altijd nog even weten... van, van jullie, Jacobina. Ja, meteen kopen. Meteen kopen. Ik vind het ook. Heel goed. Klara vindt het ook. <laughs> ja, ja, nee, ja, ik had het niet gezegd van... en Klara, maar uh, bij deze. Ja, ja ik, ik geef boeken graag door, dus ze kunnen het bij mij komen ophalen. <laughs> Absoluut. Goed. Ja. Ja, dank jullie wel voor, uh, voor deze bijdrage. Liefde heeft geen hersens. Het is verschenen bij uitgeverij Atlas. en Vanaf 1 september is er een uh, nieuwe opiumboekenclub. Houd opium Facebook in de gaten. Want in augustus vindt u daar de verkiezing voor het boek van de maand. September. Wat voor boeken hmm. hebben jullie overigens mee op vakantie? Dat wil ik nog even weten. Jacobina, heb jij een lijstje dat je uh, de, nieuwe, de nieuwe van Esther Verhoef en uh, die van Loes Hollander. En verder ben ik nog niet gekomen. Nee. Pieter? Arnon Grunberg, hmm, de, de donkere kant van de mens. En uh, Siegfried Lenz uh, zou ik graag nog even verhalen bundelen zend. En die werd helemaal ingeprezen. Die wil ik heel graag lezen. En lees je die in het Duits of in het Nederlands? Nederlands. Clara? <laughs> ik denk dat ik een van de weinige mensen ben die vooral op vakantie niet leest. Echt niet? Oh. Heel weinig. Ik uh, fiets en ik doe actieve vakanties. En uh, <laughs> ik lees het heel jaar door. Dus ja. ik heb dan een beetje vakantie. Ja, Goed, nou, even, dan één boek uh, om, om ons aan te raden om mee, ja. vooral mee te nemen op vakantie. Ja, ik vind uh, nog steeds uh, Congo van, uh, van Rijbroek. Dat vind ik. Het is niet direct een vakantieboek, maar het is wel ontzettend goed. David van Rijblok, Ja. Congo. Goed, we stoppen het in de koffer. Tot na de vakantie, dank je wel. Okay. Dank je ja. Yes, <middels> Time around, wat een zomerplaat, geweldig. Sabrina Stark, het komt van de Radio 1 CD van deze week, Outside the Box. U laatst naar Opium bij de AVRO op Radio 1. En in de laatste 80 seconden van het seizoen staat een jong saxofoon uh, duo, saxofonisten duo. De een speelt uh, alt-sax, de ander sopraan. Ze zitten allebei op de Young Musicians Academy van het conservatorium in Tilburg. En saxofonist Thies Mellema, dat is niet de eerste de beste, die beveelt ze bij ons aan. Samen een geweldig duo. Uh, hun talenten vullen elkaar geweldig aan. Luc is de, de harde studeerde, degene die goed van tevoren wil weten hoe die dingen gaat spelen. Met een uh, bijzonder mooi geluid, een heel erg mooi vibrato. Vincent is de wat meer onstuimige muzikus die gelijk als hij speelt al betekenis geeft aan, uh, aan de muziek. En vanwege die twee talenten en ook vooral hoe die uh, talenten met elkaar mixen, vond ik dat ze uh, in opiums 80 seconden moesten komen. De 80 seconden van Vincent Klep en Luc Meeuwis. Heren, ga die MUZIEK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 Ja, wij maken een diepe buiging hier, massaal iedereen gaat buigen, ik zie het, uh, voor Vincent Klipp en uh, Luc Mewis. De ene is de onstuimige, de andere de denker, volgens uh, Ties Mellema. Even kijken of dat klopt. Vincent, Vincent Klep. Mooie naam overigens voor een saxofonist. Prachtig. Wie is Vincent? Ik. Dat ben jij. Uh, jij, jij bent de onstuimige? Uh, ja, dat klopt wel, ja. ja? ja? En, en de denker zit ernaast je? Klopt dat bij jij. Ja, ja, dat klopt wel. Ja. Ja, ja. En, en hoe, gaat dat dan, hoe matcht het dan hier hè, samen? Dat, dat... Ja, we vullen elkaar eigenlijk heel goed aan. We matten elkaar af en we voegen ook weer aan elkaar weer iets toe. Ja? Ma een... Hoe mat je elkaar af? Nou, euh, Luc zegt gewoon heel vaak tegen mij van... doe nou gewoon zoals het moet en zoals het staat. staat. <laughs> ben ja, je euh, nou gek, denk je dan? Ja, en ja, ja, nou, hij zegt tegen mij... Uh, speel ze wat vrijer en uh, doe ze wat meer. Ja, en en, en uh, dat ontmoet elkaar ergens halverwege? Betekent dat ook dat de ene wat, wat, wat losser gaat worden? Jij wordt wat losser en jij daarentegen? Jij, jij wordt wat, wat ja, ja. rustiger? Ja, ja. ja wel. Ja. wel. Dus een perfect duo. Dat <laughs> zeggen ja. ze, ja. Spelen jullie ja. ook alleen maar uh, samen of ook wel eens alleen? ook wel alleen ja we spelen, ja natuurlijk spelen we ook wel alleen ja ja, ja, ja. goed nou uh, dat klonk echt prachtig binnenkort nog ergens te horen heel kort ja, ja, ja. morgen, morgen. Uh, in een vaakbeek en dan 2 juli uh, in Tilburg oké okay, heel vaakbeek in Tilburg u bent en als uithoek. mensen ons willen volgen we ja. hebben nu een uh, site in de maak www.valvola.nl valvola.nl ja, uh, valvola .nl. NL. Valvola .nl. ja en daarbij uh, kunt u ons uh, duo bijhouden zo commercieel ingesteld jongens fijn dankjewel. veel succes nog Bedankt, mannen moet verder de bus. Met de bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met. Ja, Pepijn Gunnenweeg. Die wacht namelijk. Hij is onderweg naar het theater. De Nieuwe Kolk in Assen. Daar speelt hij vanavond met de drie andere Ashton Brothers. In de reprisevoorstelling Charlatans. Een Madison Show. Pepijn, goedemiddag. Goedemiddag, Hans. Zit jij met, met, uh, met je collega's ook in de bus, eigenlijk? Ik zit met drie van de vier collega's in de bus. De vierde is op eigen gelegenheid, want die moest repeteren in Arnhem. Dat het was korter om zelf te rijden. Oké, okay, dat is niet zo dat er sprake is van een eindige verwijdering binnen de groep of zo? Nee, nee, absoluut niet. We hebben het hartstikke gezellig. En we zijn ook druk bezig een nieuw programma aan te maken. En die uurtjes in de bus, ja, die reden zich daar perfect voor om beetje te sparren met elkaar. Dus uh, nee, wij gaan gezellig met z'n allen naar het theater elke dag. Ja, nie, nieuwe voorstelling in, in voorbereiding. Uh, uh, het is heel fysiek theater wat jullie maken. Betekent dat ook dat jullie de gordels los doen... en dan uh, allerlei dingen in de, in trucs in de bus gaan uithalen? Nee, toch mag ik kopen. Nou, het, het is vooral ontspannen in de bus. We gingen vroeger altijd in een klein uh, autootje op weg naar het theater... en dan kwamen we eigenlijk allemaal geblesseerd met spierpijn aan. Hmm. Nu uh, gaat het wat beter en hebben we uh, de luxe dat we allemaal een eigen bank hebben. Dus we Zo. liggen voornamelijk. <laughs> Ja, heerlijk. En, en, en klinkt, klinkt er nog muziek in de bus of is het vooral heel erg stil? Het uh, wisselt eigenlijk heel erg uh, terug meestal muziek... En, en, en, en op weg naar het theater vaak nog even de krant lezen of ja. een beetje slapen. Ja. Uh, maar het wisselt echt per, per dag. Ja, ben, ben je niet afgepeigerd na zo'n zwaar jaar? Want Charlatans dan, En uh, jij doet ook nog de BCT-show erbij. Ja... Het was een druk jaar, we zijn begonnen op de parade dit jaar en, ja. en, en daarna gelijk doorgegaan. Uh, dus we zijn ontzettend toe aan vakantie, maar ja. uh, nog negen, we zijn het afstellen, uh, nog zo. negen keer. En dan is het gebeurd, we hebben het ongeveer 400 keer gespeeld. En uh, ja, nu, uh, nu zo langzaam wel een afscheid te gaan ja. nemen van, van het programma wat je vier jaar hebt gedaan, dat is ook best wel gek. Dat is best waar. En dan volgend jaar met volle kracht vooruit een nieuw programma. pijn, veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. We spelen trouwens nog een week in Den Haag en daar zijn nog, nog, nog, nog kaarten voor te krijgen. Dus als mensen willen, of die het nog een keer willen zien voor het laatst uh, vanaf uh, 12 tot en met 16 juni in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Oké, okay, dankjewel Pepijn. Gundeweg. Mooi. In de bus met de andere drie Ashtons. Uh, www.ashtonbrothers.nl, daar kunt u ze volgen. Robert Mede, straks met het sportforum. Wat ga je doen, Robert? Uh, nou, we hebben uh, drie gasten, zoals uh, te doen gebruikelijk. Tom Boos. Ja, Tom Boos. Ja, er blijven uh, er nog twee overtonnes drie iedere weken. Uh, Koen Greven, NRC. En ja. Tjerk Bostra, oud-tennisser uh, en oud-Davis Cup-captain, die uh, is er ook. We gaan het natuurlijk over Roland Garros hebben... en uitgebreid over Oranje, dat vanavond zijn laatste uh, Van, uh, oefenwedstrijd ja. speelt... in de aanloop naar het uh, EK. Goed, ik wens je een mooie sportzomer. Dankjewel. Ja, wordt druk, maar wel leuk. Ja, wordt druk, ongetwijfeld en leuk. Uh, weinig opium, dat wel, want wij gaan eventjes voor uh, negen weken ertussen uit. Uh, vanaf 18 augustus is opium televisie er wel weer. Die zitten dan op Oerol. Uh, al straks om uh, vijf uur uh, kunststuur op Nederland 2 met het laatste art track van Mike Bodé, Die liet zich inspireren door een uh, kunstwerk en componeerde daar een muziekstuk bij. Um, ja, zoals ik al zei, uh, vanaf 18 augustus uh, dan is uh, opium er weer. En vanaf 18 juni is opium televisie. Uh, die houden we u op de hoogte over uh, op Oerol natuurlijk. Opium et dat is de adres waar u reacties kwijt kunt op dit programma. Uh, u kunt ons ook volgen op Twitter: uh, uh, En vindt u ons leuk op Facebook? Dat vindt u: www.facebook.com/afro.opium. En stem daar ook vooral voor, uh, of nee, over een tijdje kunt u daar stemmen voor de Boekenclub. Vanaf september welk boek gaan wij dan in de eerstvolgende uitzending? Als het over de Boekenclub gaat, bespreken. Goed, alvast een fijn weekend gewenst. gewenst een hele mooie sportzomer. En graag tot 18 augustus bij de volgende Opium. Dag. Opium. Avro. Radio 1. Op het SP-congres in Breda is Emiel Roemer officieel aangewezen... als lijsttrekker van de partij. De SP is klaar om te regeren, zo zei hij, maar niet tegen elke prijs. Roemer zei dat hij geen handtekening zet onder akkoorden... die inkomensverschillen groter maken... en die niets doen aan de bestrijding van armoede onder kinderen. Partijvoorzitter van Heiningen zei op het congres dat de sp afdragsregeling niet verdwijnt. Volgens die regeling moeten actieve leden een deel van hun verdiensten afstaan aan de partijkas. Wel wordt de regeling geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Laurence Stassen wordt de nieuwe delegatieleider van de PVV in het Europees Parlement. Dat heeft partijleider Wilders gezegd tegen het persbureau ANP. Stassen volgt in Brussel Barry Matlener op, die na de verkiezingen van 12 september terugkeert in de Tweede Kamer. En de speciale VN-gezant voor Syrië, Annan, waarschuwt voor een complete burgeroorlog in Syrië. Volgens de bemiddelaar komt zo'n groot conflict iedere dag dichterbij. Annan werkt nog steeds aan zijn vredesplan, ondanks herhaalde oproepen om de missie in Syrië als mislukt te verklaren. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Himmstra. Het is mooi weer met zon en wolkenvelden, maar het weer gaat veranderen. En dat is vanavond al te merken, want in het zuiden neemt de bewolking toe. In eerste instantie is dat hoge bewolking. Vannacht neemt de bewolking verder toe en in de tweede helft van de nacht gaat het regenen in het zuiden en midden van het land. Voor de regen uit daalt de temperatuur naar 10 graden in het zuidwesten tot een graad of 5 in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag bewolkt en regenachtig. In het noordoosten kan nog een opklaring voorkomen. En daar blijft het ook tot ver in de middag droog, maar in de rest van het land regent het van tijd tot tijd. Pas morgenavond trekt de regen weg naar het oosten. Het wordt morgen niet warmer dan 13 graden. In regengebieden wordt het slechts 11 graden. De wind is zwak tot matig morgen uit het noordoosten. En na morgen blijft het voorlopig nog koel en wisselvallig. Maandag ontstaan er ook enkele buien. Dinsdag lijkt het droog te blijven. En na dinsdag loopt de temperatuur weer op naar een graad of 20. ANWW-verkeersinformatie op de A1 richting Amsterdam... staat bij de afwit 2 kilometer. A16 richting Rotterdam, bij knooppunt Ridderkerk... ook 2 kilometer door werkzaamheden. Daar is de hoofdrijbaan het hele weekend afgesloten door werkzaamheden dus. Op de A28 naar Utrecht, 2 kilometer voor knopend Hoevelaken. En verderop bij Soesterberg staat 5 kilometer. Ook daar is de weg door werkzaamheden het hele weekend afgesloten. En op de A29 richting bergen -Zoom, daar is een ongeluk gebeurd bij de afwit Nummersdorp... Daar staat 2 kilometer en de rechte rijstok is daar dicht. NOS, NOS, NOS Radio langs de lijn met Robert Meder. Goedemiddag, tot 6 uur NOS langs de lijn, met natuurlijk uh, zometeen het Sportforum. De gasten dit keer Koen Greven van uh, NRC, tenniscoach Jack Bogsta en natuurlijk Tom Boot. We gaan het uitgebreid over oranje hebben. Ook met oranje wordt je Bas Stichler zo meteen aan de lijn. Maar Roland Garros staat ook centraal, vanzelfsprekend. Raska Rus die moet aan de bak tegen de Duitse Gurgers. Hoe laat moet Rus spelen, Mark Brassen? Goedemiddag. Goedemiddag Robert. Nou, dat, dat kan nog wel eventjes duren. De allereerste partij op baan 1, hè, de baan waar Rus gaat spelen, die duurde ontzettend lang. Uh, Schiavone was daar mede verantwoordelijk voor en de Amerikaanse Lepchenko. Het werd uiteindelijk 8-6 in de derde set voor Lepchenko. Nu staat Andy Murray op de baan. Uh, dat gaat gelukkig iets sneller. De, de Brit heeft de eerste twee sets gewonnen. 6-3 en 6-4 tegen de Colombiaan Giraldo. Hij heeft een break voor in de derde. Hij kan het zometeen gaan beslissen. Maar goed, dan komt er nog een mannenpartij. Nou ja, uh, ja zeg het maar hoe lang die gaat duren. En dan pas komt Aranska Rus. De er wordt zelfs al over gesproken om te kijken of misschien die partij uh, naar een andere baan eventueel zou kunnen. Maar goed, zover is het nog niet. rust. die uh, ja, vervelende dag voor Russen moet lang wachten. Ja, onzekerheid. Dat is nooit goed natuurlijk. Uh, dan even naar uh, de partijen die nu bezig zijn. Uh, pik daar de krenten eens uit. Nou ja, wat ik zei, Andy Murray, die, die, die staat te spelen, die staat dus goed. Het was toch even de vraag, goh, hoe is het met hem? We, we hebben hem gezien in de vorige ronde met die, met die stijve onderrug. Het duurde toch wel lang voordat hij daarvan hersteld was. Nou goed, won die partij uiteindelijk wel, anders had hij natuurlijk vandaag niet gespeeld. ziet er nu een stuk beter uit met hem, die rug lijkt, uh, lijkt wat soepeler. En uh, ja, hij moet gewoon in drie sets uh, gaan winnen van, uh, van Giraldo. Ja. En wat ik wel een, een aardig verhaal vind, ja, dat is een, een partij waar ik ook met een schuinoog naar zit te kijken. Dat is uh, Tommy Haas, 34 jaar inmiddels, in 1996 speelde hij zijn allereerste Grand Slam toernooi. Hij is er nog altijd bij. Het is een wandelende medische ansoclopatie. Die hij heeft van alles gehad. Veel blessures gehad. gehad. Hij komt uit het kwalificatietoernooi en hij staat zomaar in de derde ronde. Speelt tegen Richard Gasquet. En uh, hij heeft de eerste set inmiddels in een tiebreak gewonnen. Dus uh, uh, mooi om dat te zien, Tomje Haas. Geweldig. Ja, goed. Uh, tot zover. Dankjewel uh, uh, Mark. Blijf aan de lijn. Als er nieuws is, dan horen we dat graag. Langs de lijn Sportsforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, ik heb ze al uh, geïntroduceerd. Koen Greven, NSE, Jack Bostra, aanwezig tenniscoach en natuurlijk uh, Ton Boots. Allen, welkom in de studio. We gaan zo praten over uh, Oranje, maar eerst wil ik van jullie even het moment van de week. Koen Greven. Voor mij was het eigenlijk wel het moment van de week uh, gisteren in Hoenderlo. Uh, dat Huntelaar eigenlijk zelf bekend heeft gemaakt uh, tijdens een interviewsessie... Uh, dat hij eh, niet de spits van Oranje is, maar dat het van Persie is. En dat was gisteren? Zei dat was gisteren. <laughs> en Van Marwijk ja, is daar denk ik toch niet blij mee... want die, eh, die brengt dat soort keuzes helemaal niet eh, naar buiten zelf. En nu heeft Huntelaar dat wel gedaan. En is ook redelijk boos op Van Marwijk. Dat is op zich wel begrijpelijk. Maar ja, de, de eerste rimpelingen in de vijver zijn wel zichtbaar, denk ik. Goed, ja, dat wordt een, uh, een leuke discussie zometeen. Die hebben we voor de uitzending met Tom Boot ook al gehad. Dus houd het even vast, komen we er straks op terug. Tjerk. Ja, ik, ik, er is natuurlijk hoop gebeurd deze week, ook op tennisgebied. Maar ik las, ik las uh, net voordat ik hier naartoe ging, nog even op internet, een bericht dat de Spaanse Supercup, dus de, de winnaar uh, tussen uh, de landskampioen en uh, de bekerwinnaar... Voetbal hebben we het over. Voetbal hebben we het uh, over, ja. Het gaat vanaf 2013 tot en met 2017 gaan ze in China spelen. Ja, logisch. Heel logisch. En uh, daar gaat vervolgens de uh, Spaanse bond gaat er 30 miljoen euro voor, uh, voor vangen. Om maar weer eens even aan te geven wat de commercie allemaal doet in de, in de sportwereld. Vooral in de voetbalwereld, denk ik. Ik vind het natuurlijk van de gekke dat je op een gegeven moment een Spaanse Supercup in China gaat spelen. Ja, volgens mij is de Italiaanse Supercup aan mijn hoofd ook al een keer heel ver weg gespeeld. Kijk, ja, nu even koel aan als uh, twee jaar geleden of zo. Ja, is volgens mij ook in Azië, ergens Japan ja. of zo. Ja. Ja, is ja, die kant op. Dus het is niet nieuw. Tom Boots, jouw moment van de week. Uh, vorige week was mijn moment van de week de overwinning van Nederland, samenhandel op het OKT, uh, op Kroatië, 1928. En we waren heel erg blij mee, want in het vooruitzicht was... dat er nog een ploeg naar de Olympische Spelen zou gaan. En ik had me al rijk gerekend. Ik wist het al bijna zeker. Nou, het is niet gebeurd. Kroatië heeft van Spanje gewonnen... in de laatste wedstrijd. En Nederland heeft het niet, net niet gehaald. Uh, ik vind het erg jammer. En... Uh, men vraagt zich af of het een op een akkoordje is gegooid tussen Spanje en Kroatië. Ik denk het niet, maar ik kan me wel voorstellen dat de Spanjaarden, die zich toch al plaatsten, uh, iets gemakzuchtig zijn geweest. En ik vroeg me af: eigenlijk, nu gaan er maar twee ploegen, twee teams naar de Olympische Spelen: twee hockeyteams, heren en vrouwen, wordt er gezegd. Maar beachvolleybal is toch ook een, een, een, team. een, een teamsport? Ik ja. denk een dubbel. Ik kijk naar... Uh, ja hoor. Tjerk uh, ja, ook een dubbel. Als, als, als dubbel. Roeien. Ja, Roeien. Dat zijn allemaal teamsporten. Estafette zwemmers. Ja. ja, nou daar heb ik aan gedacht. Dat misschien weer net niet, omdat dat een optelsom is. Nee, maar een dubbel tennisteam uh, hoort bij, bij teams. Dus ja. ook als je als dubbel heel goed word wordt genomineerd als uh, sportploeg van het jaar, zou kunnen. Ja. Nou, er gaan in ieder geval ja. zeven roeiploegen naartoe. Dus er zijn heel veel teams... Ja, eigenlijk gaat het helemaal op. niet zo slecht ja, met ja, de teams ja, ja. eigenlijk. Goed, dat is de conclusie van de opening van Ton. Goed, uh, het Nederlands elftal Dat speelt vanavond de laatste wedstrijd richting het uh, EK. Noord-Ierland tegenstander. Eerder werd er verloren van Bayern München en van Bulgarije... en gewonnen van Slowakije. Het gesprek van de dag was uh, natuurlijk de keuze van Van Marwijk... Die, die moest maken tussen Huntelaar en Van Persie. Toen Bert Maaldrink hem er gisteren naar vroeg... ontwikkelde zich het volgende gesprek. Jij hebt afgelopen week uh, gesprekken gevoerd met de afvallers. Heb jij ook al individuele gesprekken gevoerd met spelers die erbij zijn gebleven? Nou, weet je, ik, uh, ik doe dat nooit echt structureel. Maar ik spreek zoveel met spelers op zo'n trainingskamp. En uh, ook daar heb ik vaak genoeg verteld. Dan, dan uh, een keer uh, onderweg naar het trainingsveld, op het trainingsveld. Een keertje bij mij op de Kamer. Ik bedoel, overal. Is dat ook al gebeurd, op de Kamer? Dat is ook al gebeurd, ja. Waren het gesprekken met bijvoorbeeld... Uh... <laughs> Huntelaar en Van Persie? Uh, nee, eentje van de twee. Ja, Huntelaar natuurlijk. Ja. En toen heb je hem verteld van, je bent heel belangrijk voor ons. Maar van Persie begint en dan kun je de wedstrijd afmaken. Wat ik met die spelers bespreek, dat gaat jou niks aan, dat weet jij ook wel. Maar ik zie toch wel langzaam een, een trainer in jou. Want ik weet dat je veel verstand van schaats hebt, maar het voetbalverstand komt er ook aan. Ja, Bert van Marwijk tegen Bert uh, Maaldring, Bas Stigler, die is er inmiddels ook bij, Villelein. Dag Bas, goedemiddag. Uh, ja, hij zegt hier natuurlijk dat hij voor uh, Van Persie uh, kiest in de spits. Wat Koen net ook al zei, in een 1 op een gesprek heeft hij dat uh, uh, duidelijk gemaakt. Wat vind Gaan jij we nou ervan? allemaal doen alsof dat een, ver een verrassing is, nee toch? Mm, mm, nou, dat weet ik niet. Gaan wij weten nee, wat de een verrassing is, is, is, Koen? Nee. Nou, en en normaal mij al jaren bekend. Normaal gesproken maakt Van Marwijk zijn keuzes niet bekend. Nee, is dat stond. heeft hij nu ook niet gedaan. Nee, maar Huntelaar wel. Die heeft ja, gezegd dat, ja, dat Van voor, uh, voor Pers heeft gekozen. Kijk, de bondscoach heeft volgens mij... ...du dat hij begonnen is vier jaar geleden... ...altijd in zijn hoofd gehad hoe hij wilde spelen. Die heeft ook eigenlijk nooit concessies gedaan aan het systeem. Behalve dan dat hij het eens een keer geprobeerd heeft... ...met uh, een controleur op het middenveld minder. Maar voor het overige heeft hij het altijd laten staan. Vanaf de allereerste dag heeft hij eigenlijk gezegd... ...ik speel met één spits. En daaromheen wil ik drie mensen... Van wie er eentje zeg maar een echte nummer 10 is. Dus die bal verliefd is en de bal wil hebben en paasjes wil geven. Ik wilde minimaal één hebben die diepgang heeft en snelheid. Nou ja, Robbe-Affelaai-achtige types. Uh, daar heeft hij er dan nu twee van staan. En ik zou er eigenlijk ook nog liever één hebben die ook bereid is om mee terug te verdedigen... en het vuile werk op te knappen. En daardoor heeft hij ook altijd voor Kuit gekozen. Dus eigenlijk lagen, als je het zo bekijkt, de kaarten altijd al wel geschud, heb ik de indruk. En ik snap wel dat er nu in het licht van de hele discussie over wel of geen Huntelaar en Van Persie samen... of een van de twee, dat er nu enige ophef ontstaat. Maar dat hij het zo doet en dat hij hiervoor kiest... verbaast mij, maar dan ook echt totaal niet. Ah ja, Nou maar, maar Bas, we hebben ek kwalificatiereeks uh, Heeft hij acht keer gespeeld, twaalf keer gescoord? Dus Huntelaar heeft gewoon acht wedstrijden meegedaan als spits... en twaalf doelpunten gemaakt. Dus... Dat ben ik helemaal met je eens. Maar mijn uh, onderzoek, moet ik zeggen, zeer gewaardeerde collega Simon Zwartkruis van Football International, die heeft er vorige week een mooi verhaal over geschreven... En die heeft die feitjes en cijfertjes dus onderzocht. En die kwam tot de conclusie dat Huntelaar wel veel scoort. Overigens ook in de Duitse competitie. Maar zelden tot nooit in grote wedstrijden. Nou ja, hij uit... gezegd, wat doet Huntelaar in volgens de Bundesliga? Ja, ja, klopt. En, tuurlijk, dus hij heeft natuurlijk wel uh, zeker ook doelpunten gemaakt die er wel te doen. Hoewel je daar weer kan zeggen, was een oefenpotje. Maar in Duitsland, Bundesliga, heeft hij tegen clubs uit het linkerrijtje drie goals gemaakt. Dat is niet veel. is tegen clubs, pensieert... die boven geëindigd eindigde, nul. Maar Barst, Van Persie heeft toch ook niet in het Nederlands zelf al uh, belangrijke doelpunten gemaakt? Nou ja, ik, ja goed, ik heb, ik, ik heb niet dat hele verhaal nu uh, uit mijn hoofd geleerd. Maar uit dat verhaal bleek dat Van Persie daar beter in geweest is dan Huntelaar. En nogmaals, ik ben ook niet voorzitter van de Van Persie fanclub. Maar ik probeer maar een beetje in het hoofd te kruipen van de bondscoach. Ja, goed, laten we dan even doorkruipen in het hoofd van de bondscoach. Want wat Koen net al uh, in het rondje aangaf. Het feit dat uh, gisteren Huntelaar aan tafel uitgebreid heeft verteld. Uh, vertel zelf eventueel, anders komen we die te vertellen Een collega van mij, Rob Schoof, die zat bij Huntelaar aan het tafeltje. En ja, hij was redelijk openhartig. Hij zei dingen, als ik word moe van de, van de bondscoach. Uh, ik, ik heb geen eerlijke kans gehad. Uh, hij hoopt dat hij nog een kans krijgt. Uh, en hij heeft dus gezegd, ja, Van, van Marwerk heeft voor Van Persie gekozen. Dat frustreert hem. En zeg, ik speel niet voor de coach. Allemaal van dat soort teksten. Ja, en, de, en dan is de vraag, op het moment dat Huntelaar zo, uh, zo openhartig is... en dit soort dingen vertelt, hoe dat dan vervolgens weer bij de bondscoach aankomt. Dat is een beetje hè, het rimpeltje in de vijver wat ja. je net een beetje aanstipt. Ik weet niet of de bondscoach NSC Handelsblad leest, maar <lacht> ja, ik denk het niet eigenlijk. Maar goed, Van Maarwerk is wel iemand die dat ja, redelijk van zich afzet... en uh, daar niet uh, zenuwachtig van wordt, denk ik. Nee. Bas, jij ziet dat ook niet als een rimpel in de vijver, als nu hij dit zo opengooit en, en daar zo openlijk open over praat? Nou ja, rimpeltje bedoeld. ik denk dat de bondscoach het liever niet zo hebben gehad, maar hij heeft eigenlijk al in een wat eerder stadium gezegd: ik moet kiezen. En ja, als je moet kiezen, dan zou je er toch eentje teleurstellen. Zo is het nou eenmaal. Ja. Ton, hoe zou jij dit gedaan hebben? Nou, als coach, ik zou het heel anders gedaan hebben. In ieder geval die gesprekken, dat het heel duidelijk wordt. Ik zou die gesprekken nooit op een kamer doen... Want je ziet nu al wat er gebeurt. Andere, hij komt misschien straks met een andere uitleg. Nooit op de Kamer, maar in de groep. En ik zie daar totaal geen uh, bezwaar in. Ik zou ook, wat er op de Kamer nu besproken is... duidelijk communiceren. Uh, van Marwijk zegt, dat blijft onder ons. Waarom? Er wordt toch niet over pri echte privéproblemen gepraat? Dus duidelijk com communiceren. En daarna glashelder communiceren naar, uh, uh, naar de pers en naar de buitenwacht... Want dan kan er ook... Kijk, er is een probleem natuurlijk met Hunterlaar en Van de Vaart ook natuurlijk. En die problemen kan geven in de toekomst, als ze niet spelen. Nou, die worden eruit uitgepraat en dan is het kiezen of delen. Je bent het niet mee eens, dan ga je naar huis. Of je bent het er wel mee eens en dan moet je verder je mond houden. Kerk. Ja, het is een verrekte moeilijke kwestie dit, moet ik zeggen. Ik, ik, uh, maar je, je hebt ook wel eens voor keuzes gestaan ja, in het je maakt altijd keuzes. En dat is, ik ben er ook altijd heel consequent en duidelijk in geweest. Je, je, gaat altijd mensen teleurstellen. Dat ja, weet maar je naar, wie naar wie toe? Naar de spelers, naar de groep. Heel duidelijk. Dus dit, jij volgt de hm. boodse methode, om maar zo te zeggen. Ja, goed, ik weet natuurlijk niet precies wat er allemaal gebeurd is... maar als hij niet duidelijk is geweest naar Huntelaar... is dat natuurlijk uh, geen goede zaak. Maar, ja, weet je, wij zijn buitenstaanders. Ik weet echt niet wat daar, daar binnen ka kamers allemaal gebeurt. Nou, dat is juist net het probleem. Daarom wil ik het buiten kamers en glashelder gecommuniceerd zien. En dat wordt niet gedaan. Hier... Uh, van Marwijk uh, wordt doodziek van de speculaties. Hij werkt dus eigen speculaties zelf in de hand mm. natuurlijk. Ik denk dat hij naar de spelers wel duidelijk is. Uh, hij is gewoon een duidelijk gemaakt om hen te laten... Waarom zit hij, hij niet dan niet in de groep ja, nou, ik heb, ik heb nog nooit ja. discussies naar buiten gehoord met spelers. Kijk, nu wat, uh, wat Koen nu zegt over, over hè dat is, zijn toch een aantal uh, dingen die nou, best wel stevig naar buiten komen... over de bronskoos. Dat is echt het eerst in, wat is het, vier jaar? Ja, dat, dat ik dit soort dingen hoor. En dat ja. is wel, uh, denk ik ook wel een verdienste van Van Marwijk altijd geweest... dat het altijd, zeker met al deze individuen dat het toch altijd rustig is gebleven. Dus tot zover vind ik het altijd wel sterk geweest van Van Marwijk. Maar ik, nogmaals, ik weet niet wat daar precies gebeurd is. Het is de eerste keer dat ik iets hoor van een ontevreden speler... die iets naar buiten zegt. Ja, er zijn een paar incidenten geweest de afgelopen jaren... met of de Jong, die, die, die, die benen brak. Ja, maar brak. luister, en, als jij met, paar, als jij met tweeën, of 23 spelers werkt... Hè, en eigenlijk nog meer... Dan heb je altijd spelers die ontevreden zijn. En dat mag ook wel. Maar je hebt ook altijd spelers die, die vervolgens naar buiten toe gaan praten. Dat hou je altijd. Ik denk dat, dat, dat, je dat, dat je niet moet denken dat dat nooit gaat gebeuren. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee, maar... En wie zegt dat het erg is? Maar wie wat... zegt dat het erg is? Ja, maar dat is straks, het bezwaar. straks komt hun te wat... laden wel in. Hè? Om wat voor een... ja. En dan gaat hij weer scoren. Maar wat is het bezwaar eigenlijk om het helemaal duidelijk in de groep te doen. En duidelijk naar buiten te communiceren. Wat is daar? Okay? Ja, ik geloof wel dat het iets tussen een sporter en een, en een coach is. Ik kom me herinneren dat Tjerk in het verleden keer Raymond Sluiter passeerde voor de Davis Cup. Ja, dan ga je ook niet zo in de pers allemaal zeggen waarom. Je bent dan bezig met een wedstrijd, met een doel. Dat, dat zijn allemaal randzaken. Denk ik. Je moet je concentreren op wat je wel dan moet doen. Nou, ik heb dat destijds inderdaad, om er goed hoef ik niet op terug te komen, <laughs> destijds heb ik dat de speler en de spelersgroep heel duidelijk uitgelegd. Ja. Waarom? En, en verder naar buiten toe Maar Waarom ja, was dat eigenlijk toen, uh, Weet je hoe lang het geleden is? Zijn de dus luisteraars vast het, maar heel erg in geïnteresseerd? Nee, nee, maar jij. Je, nee, maar ja, de... We gaan luisteraars aanvaken was ik is antwoorden ga geven. Nee, maar jij hebt toen heel duidelijk naar de groep gezegd: dat is mijn keuze en da ja, daarom, daarom. Ja, ik denk altijd maar gemaakt. zo. Weet je, een bondscoach, in dit geval van Marwijk, die, die maakt een keuze. En die keuze maakt hij omdat hij denkt, daar is hij verantwoordelijk voor, dat dat het beste is voor het team. Heel simpel. Hij maakt niet een keuze omdat hij. Uh, weet ik veel, van Persie jongen vindt... of bang is dat hij oh. van Persie... Daar geloof ik helemaal niets van. Maar maar ik dan, zeker ik nee, am, geloof er niks van. Dus hij, heeft, hij is verantwoordelijk daarvoor. Hij maakt daar een keuze in. Ja, zo is het. Ik kan ook wel vinden als buitenstaander... dat Huntelaar een betere spits is. Of een beter scorende spits, laat ik het zo zeggen. Ja, maar, maar dat is toch helemaal niet zo relevant. Nee, hij... nee, want, ik wil even naar Bas, uh, Bas Stigler. Bas, uh, wordt hier niet momenteel nu een te groot punt van gemaakt? Nou, nee, ik vind het wel goed dat hier een punt van wordt gemaakt. Want dit zijn uh, twee belangrijke grote spelers die zichzelf bovendien wel in het elftal zien staan. Dus daar mag je wel het een en ander over zeggen. Um, dat vind ik niet zo raar. Nog in het verlengde van wat Cherk zo even zei. Van Marwijk heeft wel altijd gezegd, ik wil niet per definitie de beste spelers opstellen. Ik wil het beste team samenstellen. Dat was ook een beetje in het verlengde van de discussie. Kunnen ze dan niet samen? Nou ja, dat kan natuurlijk best, maar dan zou je eigenlijk weer Snijder eruit moeten halen. Ja. Dus hij is wel echt aan het puzzelen. Ja, en dan komt hij tot deze conclusie. Maar ik vind het volkomen terecht dat hier uh, een grote discussie over op gang komt. Sterker nog, dit lijkt mij van groter belang om hier uh, nationwide over te discussiëren... dan over wie er straks links back is. Dat is ook belangrijk, maar minder belangrijk, denk ik. Maar, maar Bas, niemand uh, vecht die keuze aan. Want hij wordt ook uiteindelijk verantwoordelijk gesteld voor alles. He, maar wat is er op tegen om daar duidelijk te communiceren? Nee, ik ben ik helemaal met je eens, Ton. Ik snap ook niet dat daar zo krampachtig over wordt gedaan. Het komt nu namelijk wat knullig over dat de bondscoach... eigenlijk zijn kaken ja. een beetje op elkaar houdt. En dat een deur verderop. De man, de speler in kwestie is vrolijk tegen een aantal kranten zegt hoe het zit. Maar zijn jullie niet bang dat er dan zoveel feiten op tafel komen... dat, uh, dat er over zoveel dingen gediscussieerd kan worden... dat het op een gegeven moment alleen maar daarover gaat? Je kijkt mij aan. Ja. Nee, maar in het geval Huntelaar bijvoorbeeld zou ik zeggen... jongen, we hebben maar uh, één of twee plaatsen beschikbaar. jij komt er niet in. Nou, zo, dat is mijn keuze. Hoe ga je ermee om? Accepteer je het of accepteer je het niet? Als hij het niet accepteert, dan kan hij naar huis. En als hij het wel accepteert, kan hij ook nooit meer zijn mond open doen. Koen, denk je dat Huntelaar op scherp is gezet? En dat als hij in moet vallen, dat hij dat dan ook... Uh, dat kan natuurlijk ook een manier zijn hè, om gewoon uh, enorm op scherp te zetten. Nou, ja, ik denk dat gewoon Van Marwijk kiest voor de voetballende spits van Persie. Dat is ook, als je naar het verleden kijkt bij Oranje, vaker gebeurd. Van Nistelrooy werd ook vaak gepasseerd, verkluiverd. Kruijf was ook meer een voetballende spits. bosman van Barsten. Ja, dat waren allemaal de, de afmakers, de doelpuntenmakers. Die hebben eigenlijk nooit echt een basisplaats in Oranje gehad. Dus ja, hij kiest gewoon voor een voetballende spits als Van Persie. En heeft Huntelaar duidelijk gemaakt... Ja, dat hij de tweede keuze is. Maar nu is het wel zaak om Van Persie straks ook zo in stelling te brengen... dat hij net ook zoveel gaat scoren als dat hij in Engeland doet. Want dat hebben we natuurlijk het laatste WK niet gezien. Ik heb Van Persie deze week ook gesproken. Het is wel een verschil met twee jaar geleden. Toen hij terugkwam van een zware enkelblessure... had bijna niks gespeeld. En dit seizoen heeft hij alle wedstrijden gespeeld... in. Uh... Voor Arsenal, 38 ja. wedstrijden, is super fit. is gretig, heeft 30 goals gemaakt. Hij komt wel anders binnen. Ik wil even naar de column van Ruud Gullit in de Telegraaf vanochtend. Hebben we hebben weer daarin dat er overeenkomsten zijn tussen de situatie in 1990 en de situatie nu. Uh, toen verknoeide uh, Oranje het WK. Uh, wat denk je dat hij uh, op doelt, uh, Bas? Heb je enige idee? Nou, kijk, in 1988 was, was Nederland Europees kampioen geworden. En toen ging er in 1990 in de... Nou ja, in de groep eigenlijk van alles mis, in de samenstelling. En wie was nou eigenlijk de baas en wie voelde zich de baas... en wie was er belangrijk en wie niet. Um, toen waren er wat verdetten die zichzelf belangrijker vonden dan de rest. En toen is dat totaal de soep gedraaid. En overleefde Oranje op het WK in Italië ternauwernood de eerste ronde... met een handvol gelijke spelen. En werd toen door Duitsland uitgeschakeld in de eerste ronde daarna. En ik denk dat hij dat bedoelt. Maar blijkbaar, want hij heeft dat toen dus meegemaakt in 88 en 90... voelt hij toch ergens aan dat hij... Uh, parallellen ziet tussen uh, wat hij nu ziet en wat hij toen heeft meegemaakt. Ja. Als dat zo is, dan hebben we wel een groot probleem. Dat was dat WK waar Benak van zegt... er ligt nog heel veel op mijn zolder wat ooit naar buiten ja, komt. Uh, dat WK. Uh, ja. Over ja. dat uh, WK, ja. Maar Bas, het wordt altijd een probleem. Kijk, niet als je wint, want dan uh, houdt iedereen zijn mond. Maar als je gaat verliezen, zal je zeker van de vaart en uh, Huntelaar horen... als er geen goede afspraken zijn geweest. Klopt, um, dat is helemaal waar. En daarom zeg je net ook terecht dat je... Um, ja, in zekere zin moet hopen voor de rust dat maar van Persie in de eerste twee wedstrijden een paar goals maakt. Want je hebt natuurlijk een WK achter de rug waarin die dat inderdaad niet uh, deed. Scheck zei dat net. En ja, als, dat nu weer, als die weer met zijn doelpunten wacht, ja, dan komt de discussie natuurlijk wel echt met grote kracht op gang. Ja. Um, uh, straks uh, de wedstrijd tegen uh, Noord-Ierland. Uh, de voorbije week. Uh, hoe kijken jullie daar terug? Komreven, is dat nou hoopvol voor het EK of zeg jij van? Nou... Komen hard voorst. Die eerste wedstrijd tegen Bulgarije was ook wel een beetje lastig. Want ze reisden op de dag van de wedstrijd zelf. Ze hadden zwaar getraind in Lausanne. En waren niet helemaal klaar voor die wedstrijd. Ontbraken ook een paar spelers. Maar neemt niet weg dat het een, een zwak optreden van uh, Oranje was. Ze hebben zich iets hersteld tegen Slowakije. Maar ook toen domineerden ze nog niet echt. En in mijn. Op is toch het grote verschil met twee jaar geleden Is Wesley Sneijder. Die nam toen de ploeg bij de hand, scoorde vijf goals op het WK... werd bijna elke wedstrijd uitgeroepen tot man of the match... maar heeft nu gewoon niet die scherpte die hij twee jaar geleden had. Ja. Ton, jij hebt geloof ik... Uh... Van de afgelopen wedstrijden heb jij, geloof ik, uitspraken op een rijtje gezet. Als nee. dus ik goed ben geïnformeerd. Waarbij jij zegt: van, er wordt elke keer wel weer een excuus verzonden... Ja. waarom het nu weer niet. Nou, ik vind dat. Ik, kijk, mijn persoonlijke mening is. als je naar een trend naar beneden zet, moet je het zo snel mogelijk aanpakken. En het begon niet met de nederlaag tegen Zweden. maar een wedstrijd daarvoor al tegen Moldavië. Nummer 123 van de wereld. die in het Thuitse maar met 1-0 verslaat. Toen begon het. He, dus dan moet je het. Uh, snel aanpakken. Nee, wat is er gebeurd? Gebagatelliseerd. tegen Moldavië. Elf man, stonden ja, maar elf man stonden achter de bal. Uh, de volgende wedstrijd tegen uh, Zweden, ja, er stond niks meer op het spel. De volgende wedstrijd tegen Zwitserland, ze werkte niet motiverend. De wedstrijd erop, tegen uh, Duitsland. Duitsland. Ja, we waren eigenlijk wel beter, werd er gezegd. Ja. Nou, zo van ging goed, het. Van Bobo, ja. Ja, zo, ging, zo ging het maar door. En dat verontrust me. Dat men dus niet die trend naar beneden heeft gezien. En uh, uh, dat men dus totaal geen kritiek of zelfkritiek op zichzelf heeft gehad. Bas? Nou ja, dat klopt wel een beetje. Dat komt natuurlijk ook doordat ze in die wedstrijden daarvoor... Uh, nou juist records hebben gebroken. Hè? Want daarvoor zat die 11-0 tegen San Marino. En er zat een hele makkelijke overwinning in Finland, 2-0... waar toch ook nog wel wat landen gestruikeld zijn in het verleden. Er zaten mooie wedstrijden tegen Zweden thuis en Hongarije uit... Misschien dat ze inderdaad wel gedacht hebben, het gaat allemaal wel heel makkelijk. Uh, nou ja, dan betalen ze daar de rekening voor. Dan is het wel aan de coach om ze heel snel wakker te schudden. Want als dat nu nog een week duurt, dan uh, zijn we over twee weken weer thuis. Ja, ja maar Bas, het leuke is, als je die trend meteen aan het begin had gezien... tegen Moldavië en tegen uh, Zweden, dan had je dus nu veel tijd gewonnen. Ja, dat ben ik helemaal niet eens. Maar Snijder was toch top in die wedstrijden uh, een jaar geleden? Ja, toen was hij heel goed. Volgens mij was hij de grote architect van die 11-0 daar. Nou, goed. We hebben het over San Marino, waar gaat het ja, over? Maar toen was ja. hij wel, uh, heb ik hem dingen zien doen die hij eigenlijk niet konden Maar Hij is nu een schim van een speler die hij toen was, vind ik. Nee, maar het zegt ook weer: ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zorgelijk dat een aantal van je uh, sleutelspelers niet een, een lekker seizoen achter de rug hebben en misschien niet in topvorm zijn. Tegelijkertijd, uh, in de voorbereiding twee jaar geleden op het WK, speelde Oranje bijzonder goed. Die wedstrijd tegen Mexico was sterk, die wedstrijd tegen Hongarije, waar Robben uitviel. En ik vond het voetbal op het WK, ja goed, we hebben de finale gehaald... maar ik vond voetbal op het WK toch heel lang niet zo ongelooflijk goed. Nee, nee. Het zegt dus ook niet altijd iets. En nee. zagen wij niet laatst Van Hanigen praten over 74... op de televisie bij Knevel en Van der Brink. Die zei, ja, ging het ook niet zo geweldig in de voorbereidingen. En toen begon het toernooi en toen liep het ineens. Zo, zo is het ook weer een keer. Koen, uh, ik kwam bij jou of je vertrouwen had in het WK. Spreek dat eens uit nu? Ja, ik heb wel vertrouwen in het EK. maar Of Nederland de finale haalt, weet ik niet. <lacht> nou, daar <dat lacht> vroeg ik <je> eigenlijk specifiek <lacht> <bij je fita. lacht> nee, daar. Ik denk dat het wel valt of staat... inderdaad met uh, ja, de fitheid van de belangrijke spelers. en het, ja, Misschien moet hij uiteindelijk uh, toch kiezen... voor Van Persie op de nummer 10. En Hunter in de spits. Als Snyder niet goed genoeg is. Nee, ja. maar dat is een hele moeilijke keuze. Ik denk niet dat Van Marwijk dat snel zou doen. Ja. Nee, ik denk dat je wel je fitste team uh, op moet stellen. Tjerk? Ja. Ja, dat ben ik met Koen eens. Ik, ik denk inderdaad dat je, uh, dat je heel goed moet kijken naar de beste spelers. Zijn die inderdaad scherp? Zijn die goed? Ja, maar bedoel, je spreekt uit een... wat je gevoel zegt. Nou, weet je, mijn, mijn gevoel is niet dat ik... ik tenminste, ik zit nergens op gebaseerd dat het nu ineens hartstikke goed zou gaan. Eh, en ik, wat ik ook eigenlijk wel jammer vind... zo'n aanloop naar zo'n EK, wat zo'n belangrijk toernooi is... Ja, we zijn nu een week van tevoren en er zijn, we praten nog steeds al wat er allemaal gaat gebeuren. Er zijn helemaal geen vastigheden. Zo'n zo team zal veel langer bij elkaar. Maar ja, dat kan in de praktijk allemaal niet. Er zijn weinig, volgens mijn idee zijn er weinig vastigheden. Weet je, nu pas die discussie over wie er in de spits staat. Misschien, misschien uh, dat weet Ton beter, hè, teamsport. Misschien moet je ook per tegenstander kijken wie in de spits moet gaan staan. Ja. Ik, uh, eh, of zeg ik iets raars, Ton? Nou, nee, die, die, die discussie gaan we dat nu zou niet te voeren. Er zijn nog, natuurlijk we toch hebben. verschillende landen waar je tegen speelt. Dus, dus wie zegt we, tegen welk land wie er speelt? We hebben nu nog 28 seconden. Wat is nou, jouw gevoel, ik, Ton? Heel kort. Nou, he? nou, wij praten steeds over Nederland. Maar ze zitten ook nog in een pool met nummer uh, 2, 5 en 10... He, dus in verreweg de zwaarste pool. Dus je moet ook nog wel wat tegenstanders versla verslaan ja. om ja. door de pool te komen. 2, 15 en 10 van de wereldranglijst. Bas, wat is jouw gevoel? 10 seconden? Halve finale, toch? Ja, ja dat is veel minder kort, dan 10 seconden. Je houdt je ook niet aan de tijd. Dankjewel Bas. We horen je vanavond uh, op Radio 1 bij die uh, wedstrijd tegen Ierland. Uh, Noord-Ierland, Noord overigens. Ja, dankjewel. Goede correctie. Uh, We gaan even naar Roland Garros, Mark Brasser. Ja, goed nieuws voor uh, Hans Rus. Want Andy Murray die heeft gedaan wat hij, uh, wat hij moet doen. Hij wint in uh, straight in drie sets van uh, Santiago Giraldo. 6-3, 6-4 en 6-4 in het voordeel van Andy Murray. Hij dus door naar de volgende ronde. Zijn tegenstander die komt uit die partij tussen Tommy Haas en uh, Paul-Henri Mathieu. En het is Mathieu die in de tweede set inmiddels een breken voorsprong heeft. Haas dus de eerste set gewonnen. Ik zeg Paul-Henri Mathieu, ik bedoel natuurlijk Richard Gasquet. Op het centerkort Maria Sharapova tegen de Chinese Peng. Gaat de crescendo met Sharapova. 6-2, de eerste gewonnen. 2-0 voor in de tweede. Goed, later meer van uh, Mark Brassen van Roland Garros. We gaan het hebben over het EKB voor die bal. Want wie weet komt er wel een team bij richting de Olympische Spelen. We gaan het hebben over het omkoopschandaal in Italië. Het vertrek van John van der Bron en de keuze van Ron Jans En nog veel meer. Dat zometeen na vijf uur. Tot zo. Wat gebeurt er in je hersenen?